Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Mogelijk weten we snel welke partijen met elkaar gaan regeren in een nieuw kabinet. Afgelopen weken was het erg stil rond de formatie. De winnaars van de verkiezingen, VVD en D66, die kijken verschillend naar grote zaken als het klimaat, migratie en stikstof... Informateur Mariette Hamer heeft daarom aan ze gevraagd... of ze op papier willen zetten hoe ze wel met elkaar kunnen regeren. En dat document is nu bijna klaar, zegt verslaggever Ewout Kiefiet. We horen dat het nog niet helemaal af is... en dat er ook dit weekend dus nog wordt doorgewerkt... door uh, Kaag en Rutte, de partijleiders van die twee partijen. En dat het op sommige onderwerpen nog best wel open geformuleerd is. zodat dus die andere partijen, als zij aanschuiven, daarop kunnen doorbouwen. Ja, aan de hand van die gesprekken moet uh, volgens Hamer dan binnen afzienbare tijd... duidelijk worden uh, welke partijen... Samen die coalitie kunnen gaan vormen. De vier die meepraten zijn PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en CDA. In Afghanistan rukken de Taliban verder op. Vandaag hebben ze stad nummer 10 veroverd in een week tijd. Het gaat om de stad Ghazni, vertelt onze correspondent. De taliban zouden alle belangrijke gebouwen, regeringsgebouwen hebben overgenomen. Politiekantoor, et cetera. En volgens Reuters zijn alle regeringsleiders naar Kabul geëvacueerd. Er wordt op dit moment ook nog gevochten om het gebied waar Nederlandse militairen zaten tijdens hun missie. Het gaat redelijk met de man die vorige week ineens werd ontvoerd. Hij werd in een auto gegooid en was dagenlang spoorloos. Begin deze week werd hij door zijn ontvoerders uit een auto gezet in een woonwijk in Delft... De politie zegt dat het naar omstandigheden oké okay met hem gaat... en dat hij rustig wil bijkomen van alles wat er is gebeurd. Ook wil hij iedereen bedanken, die heeft meegedacht in de zaak. En slecht nieuws voor de Rugstreeppad en de zandhagedis. De natuurstichting heeft vandaag een rechtszaak verloren. Zij wilden dat de Formule 1 in Zandvoort niet door zou gaan... omdat die twee beestjes daar leven. Maar de rechter geeft de stichting geen gelijk. De Grand Prix staat gepland voor het eerste weekend van september heb ik het weer nog. Zon, af en toe een stapelwolk en een graad of 25 nu. Vanavond blijft het droog. Het koelt vannacht af tot 14 graden. En morgen een beetje hetzelfde weer. Af en toe zon en 20 tot 25 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A7, de afsluitdijk, richting Friesland. Door de werkzaamheden staat het daar vast tussen Den Oever en Kornwerder Zand. Vertraging is een kwartier. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen heb je vijf minuten oponthoud bij knooppunt Rottepolderplein, ook door de werkzaamheden. En op de N9 van Den Helder naar Alkmaar staat het vast tussen Schorol en Bergen. Vertraging is iets meer dan vijf minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Soit tu me comprends et non tu tailles Soit je me taille ou tu tapes au-dessus d'âme de pas les pattes battent Monsieur que voulez-vous, que voulez-vous Non mais de quoi je me mêle Je veux de l'air, avec toi je peine Alors de quoi je me mêle Tu fous la merde, non y'a pas de copine Chéri coco, fais-moi mm -mm. Je veux le bifton, pas de beau, beau. Chéri coco, ma faute Pas de beaucoup, à moi m'a katalea mea T'aime tout moi, je le sais bien, je le sais A moi m'a catalea mea Pour qui tu te prends joie en toi tout déboule Le boulot trop t'es en l'air Il est toc toc Est-ce que tu pourrais m'étonner Je sais pas si t'es capable En rêve papa Tout billet code je vois pas le vaisseau mère, y'a jamais rien sans rien Et que des mots, que des mots, je veux pas me laisser faire Où est mon vaisseau père J'aimerais toucher le ciel Tu ombillombion Bionbeyon chéri tout seul Chéri coco, fais ma hum hum Je veux le bifton, pas de boco Chéri coco, fais ma photo Fais-moi hum mm, hum, mm, pas de boco A peine moi Katalea mea hum mm. T'aime toucher moi je le sais bien, je le sais mm. Appelle-moi Katalémiya mm, Pour qui tu te prends joie en toi tout déboule Tu me parlais J'ai vu tout l'invers Ton je m'en vais Pas de retour je m'en vais Non mais de quoi je me mène Je veux de l'air avec toi je m'en mène Alors de quoi je me mène Tu fous la merde Non y'a pas de Fuim moi hum hum, chérie Je veux le bifton, pas de bobo. Chérie co, voel ma photo. Fuim moi hum pas de bobo. Appelle moi Katalé, ya me ya hum. T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais hum. Appelle moi Katalé, ya me ya hum. Oké, tu te prends, joie en toi, tout t'es Do Do, do.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 Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het hoger onderwijs kan na de zomer onder voorwaarden weer open, melden Haagse bronnen. Studenten hoeven onderling geen anderhalve meter afstand meer te houden. Wel komen er andere beperkingen, zoals inrichtingsverkeer. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is verder gedaald. Het zijn er nu bijna 650, zeven minder dan gisteren. Op de IC's liggen net zoveel besmette mensen als gisteren. Het zijn er 210. De afgelopen 24 uur zijn in Rusland voor het eerst sinds de pandemie meer dan 800 coronadoden op een dag geregistreerd. Nog geen 20% van de Russische bevolking is volledig gevaccineerd. Het weer. Er blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen en zaterdag iets koeler dan vandaag. Verder weinig verandering. in the morning, and your head fest was the size, where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning, and your head fest was the size, where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep?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 I like need me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 Stop!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 Zelford. ce soir. J'ai pas envie te rentrer. Tous seul. soir. J'ai pas envie rentrer. Chez moi. soir. J'ai pas fermer. la gueule soir. J'ai envie de me la la voix la la kan. la la het la la ik Casser la meer Je peux plus croire gevoel ce qui est marqué sur les murs Je peux plus voir même pas peur Je suis pas là. You see? Ik niet. Ik weet het niet waar,